10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Kurpershoek. Staatssecretaris Frans Wekers overleeft weliswaar een zware motie van wantrouwen. Maar hoe moet het verder met dit kabinet? Zometeen in Goedemorgen Nederland. Maar nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Nederland zit nog steeds in een recessie. De economie kromp in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,1 heeft het CBS bekendgemaakt. Het is het derde kwartaal op rij dat de economie krimpt, zegt economieredacteur André Meijnema. En op zich niet zo verwonderlijk, want in de voorbije weken... kwamen er te veel tegenvallende cijfers en ontwikkelingen langs... die wezen op een slecht draaiende economie. Zo is de consumptie achteruit gelopen met meer dan 2%, de investeringen met meer dan 11%, er zijn 100.000 banen minder. Ook het aantal werklozen is toegenomen naar 8,2% van de beroepsbevolking, oftewel 650.000 werklozen. Dat zijn 7.000 meer werklozen dan in maart. Ook in Duitsland en Frankrijk zijn vanochtend de kwartaalcijfers bekendgemaakt. De Duitse economie groeide met 0,1%. Daarmee ontsnapt Duitsland aan een recessie. Het laatste kwartaal van vorig jaar krompt de Duitse economie nog met 0,7 procent. Frankrijk zit wel in een recessie, want in dat land krompt de economie voor het tweede kwartaal op rij. De krimp was met 0,2 procent iets groter dan verwacht. In Zwolle is vlak voor Koninginnedag een man van 44 opgepakt... voor het bedreigen van leden van het Koningshuis en andere betrokkenen. Hij had een sms gestuurd die volgens het Openbaar Ministerie betrekking had op de Inhuldigingsdag. Hij stuurde de sms niet naar het Koningshuis, maar naar anderen en die waarschuwde de politie. Man werd op 28 april door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald. Hij wordt verdacht van bedreigingen tegen het leven gericht of zware mishandeling. Wat er in de sms stond, wil het OM niet zeggen. Na een uitzending van Opsporing Verzocht... heeft de politie meer dan 100 tips binnengekregen over de vermiste jongens uit Zeist. Tot ver na de uitzending bleven kijkers bellen, zegt de politie. Mijn collega's hebben tot diep in de nacht de telefoon beantwoord. Het is echt, de telefoon heeft continu roodgroeiend gestaan. Heel veel tips binnen...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 3,7 miljoen Nederlanders hebben gisteravond gekeken naar het optreden van Anouk... in de halve finale van het Eurovisie Songfestival. De zangeres plaatste zich met het nummer Birds voor de finale. Het is voor het eerst in negen jaar dat Nederland in die finale staat. Die wordt komende zaterdag in Malmö gehouden. Op een veiling in New York is een recordbedrag betaald... voor een schilderij van de Amerikaanse schilder Barnett Newman. Het expressionistische One Man Six ging van de hand voor bijna 34 miljoen euro...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 En er is verkeersinformatie van de ANWB, John Sahoka. Met vierde op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knoop het EMS en af het Bundschoten, 4 kilometer. A12 in de richting Den Haag 2 kilometer bij Woorden... door een uitgebrande kraanwagen. Bij Woorden is daardoor de rechterreis ook dicht. A13 richting Rotterdam. Daar staat bij Delft-Zuid nog 2 kilometer. En op de N15 Europort richting Rotterdam. Dat staat door een uitgebrande vrachtwagen... tussen Rozenburg en Spijkenissen 3 kilometer. Bij Spijkenissen is de rechterreis ook afgesloten. Hoe moet het verder met het kabinet? Nu staatssecretaris Frans Wekers gewoon mag blijven zitten. Zometeen bij de Caro. De volgende boodschap is voor alle bedrijven... die de rekeningnummers van hun medewerkers al hebben aangepast op IBAN. Wat goed dat u uw zaak op orde heeft.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 Bouter Kurperzoek. Staatssecretaris Frans Wekers overleeft motie van wantrouwen... maar hoe groot is de politieke schade? Je kunt je geld beter in stripboeken beleggen dan in goud. Wat als je illegaal wel weg wilt, maar niet kunt? Ik kan niet naar mijn eigen land terug. Ik kan niet naar de hemel. Ik kan niet onder de groen. Maar wat kan ik doen? En het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is zeven minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. Staatssecretaris Frans Wekers van Financiën overleefde dus een motie van wantrouwen van de oppositie. De oppositie had ernstige twijfels of Wekers wel de juiste man is om de fraude met de toeslagen te stoppen. Maar er was dus geen kamermeerderheid die de staatssecretaris naar huis kon sturen. Hoe groot is de politieke schade na het gedoe rond Wekers? En hoe staat het kabinet Rutte 2 ervoor na gisternacht? Politiek commentator van Eén Vandaag en presentator van Tros, kamerbreed Kees Bouman. Kees, goedemorgen. Goedemorgen Wouter. Hoe laat lag jij in bed? Laat, uh, ver na twee uur, drie uur zo'n beetje. Het was uh, debat was om uh, tien over twee ongeveer uh, afgelopen. Jij had gedacht dat hij zou moeten gaan. Nou, uh, het is altijd wel zo dat je als politieke journalist... altijd een slagje om de armen houdt. Maar als je kijkt naar de uh, dynamiek die zo'n proces heeft... rondom zo'n staatssecretaris... dan was het toch wel behoorlijk uh, voorspelbaar... dat uh, wekers ernstig in de problemen zou komen. En uh, toch uiteindelijk, zeker als er zo'n grote groep... Uh, mensen in de Kamer vindt dat hij het niet goed doet en eigenlijk weg moet, dat hij daar de conclusie uit zou moeten trekken. Dus ja, ik moet eerlijk toegeven, um, uh, het heeft mij toch verbaasd. Het was wel een heel bijzonder moment uh, vannacht, toen uiteindelijk het CDA, en let wel, het CDA is niet van huis uit een partij die uh, met graagte ja, moties van, rollen. en moties van wantrouwen indient, toen die motie uiteindelijk werd ingediend en dat op een gegeven moment die motie ook door D66 werd gesteund. Want daar was een beetje twijfel over. Ik stond uh, vlak bij de ambtenaren van Wekers. Ik zag ook het gezicht van Wekers en zij schrokken. En uh, dat deed mij uh, opeens denken, zou die daar dan toch misschien een consequentie uit trekken? Want het is weliswaar niet de meerderheid, nee. die vindt dat hij moet oppassen, uh, opstappen. Maar toch, het is wel een signaal. Maar uh, nee, ik, misschien heeft hij al een telefoontje gekregen... Uh, vlak uh, tijdens uh, de schorsing voor de definitieve stemming van de premier... en gevraagd wat zal ik doen, en zou Frans niks van aantrekken, morgen weer een nieuwe dag. Ja, maar dat heb, wie, dat heb wat, ik niet gecheckt, hè. Want, let wel. Want wie heeft hem gered, denk je? Rutte, Samson? Nou ja, de coalitie heeft. Hem gered. Uh, de... ja, maar wie, wie van de twee uh, partijen dan? Ja, dat is altijd. Gisteren uh, nacht was Diederik Samson heel erg boos op sommige journalisten. omdat hij uh, uh, dacht dat wij, ons soort, het vermoeden hadden dat er ergens achter het gordijn. Uh, aan de overkant uh, bij het torentje een afspraak is gemaakt... oké, okay, wij steunen wekens en dan willen wij straks dat of dat... die de uitruil. Ja, maar dat, uh, hij zegt, ja, dat doe je niet uh, over dit soort zaken. Maar ja, aan de andere kant, ze hadden uh, een woordvoerder ingezet... die nog wat moeite heeft met spreken in het openbaar. En uh, ja, dat was niet iemand die met veel overtuiging... een analyse maakte van de problemen. En, uh, maar ja, uiteindelijk de Partij van de Arbeid heeft vertrouwen in de minister. Dus eigenlijk is de vraag niet... Uh, uh, zat je ernaast en uh, waarom is het niet gebeurd? Eigenlijk, hoeveel schade kan dit kabinet nog verdragen? Ja, ze struikelen van vertrouwenscrisis naar vertrouwenscrisis met de Kamer. Uh, beantwoord maar de vraag die je zelf stelt. Nou ja, ik denk dat deze coalitie in een uh, uh, ja, bijna verstikkende omstrengeling zit. Dat zij elkaar steeds... Uh, te hulp roepen en elkaar ook helpen. Maar ze weten eigenlijk dat de basis van dit kabinet niet heel goed is. Maar één ding, dit is natuurlijk niet zomaar een akkefietje... dit is niet zomaar een foutje van een bewindsman. Dit gaat wel over iemand die over onze belastinginning waakt. Ja, want hij is de schatbewaarder van het land. Je zou zeggen, als er één uh, politieke functie onomstreden zou moeten zijn, is dat uh, de staatssecretaris van Financiën. Uh, ja. Hij gaat over al ons geld. Waarom kiest dit kabinet er dan toch voor om het te laten zitten, nu die wel omstreden is geraakt? Nou ja, geen gedoe. Uh, geen denk gedoe, ze het, hebben het, gedoe. Ja, maar, maar, nu gedoe. Morgen nieuwe dag, vandaag dus. Hè. Uh, uh, het regent niet buiten. Er zijn weer andere dingen uh, om op te lossen of om uh, een probleem van te maken en denken dat het, uh, dat het overwaart. Maar het is natuurlijk wel zo. Uh, het is in het verleden nooit eerder gebeurd bij mijn weten... dat een staatssecretaris van Financiën... Uh, zo'n breed gesteunde uh, motie van wantrouwen krijgt... En, en dan gewoon blijft zitten. Het is gewoon ongebruikelijk. Financiën, dat is echt een post die, uh, waar je gezag moet hebben. Waar je gezag moet uitstralen. Het gekke is dat de oppositie uh, nou ja, massaal dus die motie van wantrouwen steunt maar vervolgens wel heel erg verdeeld opereert, wat niet sterk overkomt. Nee, ja, het was natuurlijk een, een, een heel verwarrend debat... waar de een hier het accent op legde en de ander daar het accent op legde. Maar het is ook de oppositie niet gelukt... om zelfs maar het woord sorry uit deze staatssecretaris te krijgen. Dat is wel uh, bijzonder, moet ik uh, eerlijk toegeven. Het kon niet af het verst uh, dat men de staatssecretaris wist te brengen... dat hij spijt had van het woord emotioneel. Want zo noemde hij de ambtenaren die hem ernstig hadden bekritiseerd over eh, niet eh, kennis nemen van eh, die grootse fraude. En, volg, eh, en vervolgens eh, riep u op tot eh, kantinesessies met de ambtenaren. En eh, ja, met ondernemingsraad er nog eens over praten... hoe de relatie tussen ambtenaren en bewindsman... verder verbeterd zou kunnen worden. Heb jij een oppositieleider gezien? Uh, nou, dat is een hele verrassende uh, vraag. Nou ja, het, het waren allemaal woordvoerders, dat zijn uh, uh, voor de mensen thuis... dat zijn mensen die wij minder uh, goed uh, kennen, dat zijn de specialisten... En als de fractievoorzitters in het geding waren geweest... en zich hadden uh, opgeworpen, behalve dan van GroenLinks... dan had er misschien uh, meer uh, uh, kracht uit het debat uh, kunnen stralen. Maar uh, ja, de oppositie, de oppositie is in zoverre wel eensgezind. Uh, de meesten zijn het niet eens met wat dit kabinet doet. De meesten zijn het niet eens met het aanblijven van uh, de staatssecretaris. Maar de meesten zijn niet uh, genoeg. Dat is namelijk niet de meerderheid. Dus de meeste... Uh, blijven klagen en blijven mopperen. Maar verbazingwekkend moet ik zeggen, uh, was het uh, toch wel. Kijk, voor mij hoeft hij niet weg. Maar uh, uh, als je uh, fraude niet waarneemt op uh, belastingen. en dat je wel graag iets had willen weten, maar het niet. of moeten weten, maar het niet wist. ja, dan is het raar. Ik citeer één zin uh, van uh, Wekers gisteravond. Ik heb hem opgeschreven omdat ik hem zo merkwaardig vond. Wat we niet kunnen zien, kun je niet melden. Ja, nou ja. Maar ja, Teve uh, vorige week vroeg om meer vertrouwen toen hij onder druk stond. Dat heeft Wijkers dus niet gedaan. Er kwam niet eens een uh, sorry ergens. Uh... Nee, dat was. Dat... Is dat raar of is dat wel handig? Nou, ja, het is er is natuurlijk ook uh, uh, ook wij hebben natuurlijk dan soms uh, kritiek als uh, als iemand sorry zegt en daarna overgaat tot de orde van de dag en dan spreken we over de sorrycultuur en dat niemand daar de consequentie van trekt. Dus als hij sorry had gezegd en net zoals nu was blijven zitten, dan hadden we ook wel iets te klagen. Maar over zo'n grote zaak wat Weker zelf noemt de Bulgaren-casus. Als je over zo'n grote zaken niet machten bent en niet het lef hebt om gewoon te zeggen... ja, dit is niet goed geweest, ik bied me voor, uh, de, mijn excuses daarvoor aan. Ja, dat is wel raar. En zo gaandeweg uh, in de laatste fase van het debat... ging hij uh, weer wat rechterop staan en uh, ja, voelde zich eigenlijk uh, vrij zeker. En uh, zei ook letterlijk, ik voel mij gemotiveerd ja. om uh, door te gaan. Zo simpel uh, was het. En een schouderklopje van de twee uh, heren die uh, naast hem zaten... opstelde van de VVD en je de vicepremier die heel weinig hoefde te zeggen, maar een soort uh, adjudanten uh, in dit drama waren. Tot slot, heel kort nog even. Voor een gewone kiezer is het allemaal erg moeilijk te volgen. De oppositie, die een paar jaar geleden erg voor die toeslagen waren, toen uh, zei de VVD, daar moeten we niet aan beginnen, want dat is allemaal fraudegevoelig. Nu is de fraude ervoor, de VVD heeft de verantwoordelijkheid en moet het weer gaan verdedigen. Het is wie nu voor wat is... Uit de vraag blijkt al wel dat dit een complexe materie is... maar één ding staat vast, die hele toeslagenregeling... dat is een bron van uh, fraude en dat zal ook wel uh, zo blijven. Het gaat allemaal aangepakt worden, er is veel beloofd... maar er zit een kras op dit kabinet, dat valt niet te ontkennen... en die poets je niet zomaar weg op een nieuwe dag. Kees Bomen, dankjewel. je maakt mensen crimineel die helemaal niet crimineel zijn. Het zijn naar schatting 100.000.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 Met de moeizame instemming van de Partij van de Arbeid-ledenraad... lijkt de laatste politieke hobbel nu genomen. Illegaliteit wordt strafbaar. Egbert Hermsen duikt deze week in de wereld van de illegaliteit. Vandaag een wel heel lastig geval. Illegaal, ongewenst en ook nog niet eens uitzetbaar. Dit is uw huis? Ja, ja. ja dit is uh, onze huis. hier. Uh, wij wonen uh, vijf personen hier. Ik kwam naar Nederland maar, maar helaas door de IND mijn, mijn uh, asielaanvraag afgewezen en ook ongewenst verklaard op augustus 2009 uh, ik uh, uitgezet van asielzoekerscentrum en dan ik vraagd iemand anders en ik kwam hier bij India en India mijn geholpen ja Meneer Dakik noemen ze hem bij INLIA, de kerkelijke organisatie... die onder andere noodopvang regelt voor uitgeprocedeerde asielzoekers... die letterlijk op straat staan. Nu zit hij met vier andere uitgeprocedeerden... in een tijdelijke woning in het Groningse Hagen. Pieter Postma van INLIA. Uh, hij is nu uh, volgens mij 15 jaar in, uh, in Nederland. Hij kan geen kant op. Nou is het dan gelukkig nog dat hij uh, noodopvang krijgt... en dat er een gemeente is die voor hem de, die noodopvang bekostigt. Maar anders, uh, hij heeft ook geen familie hier... Uitzicht nul voorlopig inderdaad. Oh, Dit is het keukentje. Dit is de keukentje. En je uh, samen gebruiken hier. En, en uh, ik zit uh, altijd al, in, in mijn kamer. Zitten. Ja, we komen op de eerste verdieping. Een van de vier kamertjes van uh, ja. deze ingezinswoning. Ja. Ja, dit is de twee bij twee meter. En hier staat een klein tafeltje, televisie... een hele kleine boekenkast met een paar boeken...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 Maar als één effer ook nog eens ongewenst en dus direct strafbaar. Als je in Nederland verblijft met een inreisverbod, ben je nu al strafbaar. En dat is in zijn zaak uh, aan de hand. Hij heeft zo'n inreisverbod en uh, zijn verblijf is dus nu al strafbaar. Als hij meerdere malen met zo'n inreisverbod illegaal wordt aangetroffen... dan krijg je een zwaar inreisverbod krijgen. En dan uh, pleeg je zelfs je verblijf is dan een misdrijf. En dan is het zelfs uh, ook zo dat hulpverlening... Uh, ook problematisch kan worden, omdat je dan ook medeplichtig kunt zijn... als hulpverlener aan, om, om hulp te geven aan iemand die een misdrijf pleegt. En dat is ook op zich weer een misdrijf. Misschien een beetje cynisch, maar je zou kunnen zeggen dat... als de kabinetsplannen van kracht worden, hij geen uitzondering meer is... en gezelschap krijgt, want dan zijn alle illegale strafbaar. Iets wat hun vertrek uit Nederland zal bespoedigen en nieuwkomers zal afschrikken? Emeritus hoogleraar vreemdelingenrecht Anton van Kalmthout vraagt het zich af.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 Nou ja, Toegespitst op zijn zaak, denk ik dat het inderdaad heel, heel belastend is dat iemand strafbaar wordt gesteld. Op het moment dat dit bekend is en ook bij, bij de Nederlandse overheid bekend is dat hij geen kant op kan gaan. Dan moet je eigenlijk uh, tot een oplossing komen in zo'n zaak. Als, als bekend is dat iemand niet terug kan, nog hier mag blijven, nog naar een derde land kan, ja, dan moet er een keer een oplossing komen voor zo iemand. Uh, want iemand kan niet in het er niets verdwijnen, om zo maar te zeggen. Ik weet dat precies. Wat betekent illegaliteit? Ik kan niet naar mijn eigen land terug. Ik kan niet naar de hemel, kan niet onder de grond. Maar wat kan ik doen? Deze week hebben we het over de wereld van de illegaliteit. Morgen, illegaliteit strafbaar maken is onacceptabel voor christenen. Als die wet aangenomen wordt, dan vind ik dat voor mij een beperking van je godsdienstvrijheid. Vragen en opmerkingen zijn welkom op goedemorgennederland. Zometeen stripboeken zijn een betere belegging dan Goud... maar nu eerst het ochtendhumeur met Koos Postema. De kranten melden het. Deze week stierf een mooie vrouw. Ze was 87 jaar en heette jonkvrouw Agnies Pauw van Wielderrecht. Ze schreef eens het boek Het Dialect van de Adel. Een soort hoe hoort of hoe heurt het eigenlijk. Voorbeelden genoeg. Koningin Wilhelmina, stelt zij, had niet van verloving moeten spreken... toen in 1936 Juliana en Bernhard, weet u nog, maar van engagement. Wie biertje, zei in plaats van pilsje, chaufferen en niet autorijden... prinsessenbonen en niet spersiebonen. ja. Wie zo sprak, stelt ze, zou van adel kunnen zijn. Een pittige dame, deze jongvrouw. Ze vond het helemaal niet erg om nagefloten te worden toen ze jong was... Voor flirten had ze ook mooie definities. Een te langdurige blik in de ogen. Hand van een meisje iets te lang vasthouden bij het vuurtje geven. Van de eerste zoen, zei ze, moet je de hele nacht wakker kunnen liggen. Met je personeel moet je fatsoenlijk omgaan. De deur openhouden voor serveersters. Wie als kind van adel niet de deur openhield voor personeel... kon een flinke klabots voor de derrière krijgen... Aldus jongvrouw Agniesz Pauw van Wildrecht. Zij leefde dus ook in onze tijd nog een tijdje. De tijd waarin omgaan met elkaar uitgaat... van de eenvoudige levensovertuiging moet kunnen. Dus met je karretje tegen iemand oprijden in de supermarkt. De scheidslechten slaan en in ieder geval uitschelden. De middelvinger als honend signaal opsteken. Iemand al twitterend het graf inwensen... Wangedrag in deze tijd. Dat Jonkvrouw Pauw van Wieldrecht zou afstraffen met. een flinke klap bots voor je derrière. Ik, niet van Adel, zou zeggen. een flinke schop onder je kont. Het mag allebei, als het maar op dezelfde wekenplek plek plaatsvindt. Zegt Koos Postema. Morgen in het ochtenduurmuur van Henk Spaan. Wonder met I wish. En u had wellicht gewenst dat u de afgelopen jaren wat minder had geïnvesteerd in goud of aandelen. Want dan wist u nu achter het net. Het had u veel meer geld kunnen verdienen met oude stripboeken. De waarde van Nederlandstalige strips is de afgelopen 30 jaar zo'n 12 keer over de kop gegaan. Goedemorgen, Mark Borgman. Goedemorgen. Ja, u bent van Katawiki, een online catalogus. En dat is een veilinghuis voor verzamelaars. En u oh. heeft dus veel te maken met uh, die oude stripboeken. Ja. Ja, wat, wat verdien ik met mijn oude Susken en Wiskers dan? Nou ja, goed, als ze in, in goede staat zijn en het zijn eerste drukken uit uh, ja, vlak na de oorlog, ja, dan kun je heel veel geld verdienen. Ja, hoeveel is veel? Nou, we hebben toevallig deze week nog een, een album uh, Driking en Wisken. De eerste Suske Whisken die uh, is uit uh, 19 uh, vlak na de oorlog uh, uh, uit, uitgekomen. En uh, ja, die hebben wij verkocht voor 3500 euro bijvoorbeeld. Ik lees hier dat de waarde van bijzondere Nederlandstalige strips... de afgelopen 30 jaar sneller gegroeid is dan de AEX-aandelenindex... Uh, en ook sneller dan de goudprijs. Hoe verklaart u dat? Ja, nee, goed, uh, uh, uh, strips zijn natuurlijk vergankelijk, hè, doordat ze van papier zijn. Uh, vrij zeldzaam, omdat de, de eerste uh, uh, oplagen dus waren natuurlijk maar in uh, kleine oplagen... En elk jaar zijn er wel weer een aantal van deze strips die verdwijnen door uh, in een doos en komen op een vuilnisbel terecht of gaat koffie overheen of iets dergelijks. Ja, dus ze worden steeds zeldzamer. En uh, ja, als iets zeldzamer is, dan wordt het ook meer waard. Ja, waar, hoe kom ik aan, aan die oude strips? Waar, waar moet ik dan naartoe? Naar nou u, ja, neem ik tegenwoordig, aan? ja, tegenwoordig zijn ze heel goed gedocumenteerd, dus iedereen weet wel waar ongeveer die, deze strips zijn. En ja, eigenlijk kun je ze alleen nog vinden uh, uh, tijdens uh, veilingen. Dus uh, ja, het, het gebeurt nog wel eens een enkele keer dat het uh, in een kringloopwinkel of iets dergelijks verschijnt. Zo hebben wij uh, ooit de duurste strip uh, ooit in Nederland uh, geveild uh, van 12.000 euro. En die is in een kringloopwinkel gevonden. Dus dat gebeurt nog wel eens, maar meestal zijn ze alleen nog op veilingen. Ziet u de koorts in de ogen van de echte stripliefhebber uh, in uw veilinghuis? Ja, ja, ja. En niet alleen in de, in de verzamelaar, maar ook in de investeerders. We zien uh, steeds meer investeerders die, uh, ja, die zijn in deze tijd toch op zoek naar wat minder risicovolle beleggingen. En die zien gewoon dat uh, ja, dit een uh, goede investering is en uh, dat, uh, dat rendeert uh, gewoon heel goed. Want dan moet ik hem dus kopen als investeerder. Ik leg daar 12.000 euro voor neer. En dan hoop ik dat hij over een jaar... pak een beet, 20.000 euro waard is. Nou, zo snel gaat het misschien niet. Maar dan uh, zeker uh, 15.000 euro. Dus uh, ja, zo hard gaat het wel. Hoe groot is die groep? Nou, die, we zien dat die steeds groter wordt. Hè? Dus uh, het wordt ook steeds makkelijker natuurlijk... om uh, uh, internationaal uh, stripboeken te, te, te kopen. Hè? Door de opkomst van internet bijvoorbeeld. Dus we zien ook heel veel... Uh, buitenlanders op onze veilingen komen. Duitsers, uh, Fransen uh, zijn heel actief en uh, ja, dus die, gro die groep uh, de groep wordt steeds groter. Wat is de kooptip van de dag? Uh, je bedoelt een album? Ja, ja, wat dan, doen die dan, ja, dan zou ik toch wel voor kuifje gaan. En je ziet dat daar internationaal de grootste groep verzamelaars voor is. Ja, en daar uh, ja, dat, dat is echt booming. Mark Borgman, dank u wel. Tot zover Caro, Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma op onze website www.caro.nl. Zometeen hier op Radio 1 Naida met Lijn 1 van de NTR. Naida, wat ga je doen? Ja, goedemorgen Wouter. Het is vandaag verantwoordingsdag. Ja, en dan is de grote vraag... wat zijn de effecten geweest van de gevreesde bezuinigingen? U hoort het straks in Lijn 1. Nu eerst het NOS-journaal met... En nu eerst het NOS-journaal met Dorot Meegend. Nederland zit nog altijd in een recessie. De economie kromp in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,1 procent. Heeft het CBS bekendgemaakt. Dan is het derde kwartaal op rij dat de economie krimpt. Ten opzichte van een jaar eerder is de Nederlandse economie met 1,7 procent gekrompen. Die krimp komt onder meer door de lagere consumentenuitgaven. Het aantal werklozen is in de maand april verder opgelopen. Volgens het CBS zit 8,2 procent van de beroepsbevolking zonder werk... Dat zijn 650.000 mensen, 7.000 meer dan in maart. In Zwolle is vlak voor Koninginnedag een man van 44 opgepakt... voor het bedreigen van leden van het Koningshuis en andere betrokkenen. Hij had een sms gestuurd die volgens het OM betrekking had op inhuldigingsdag. Die sms stuurde hij niet naar het Koningshuis, maar naar anderen. En die hebben vervolgens de politie gewaarschuwd. Man werd 28 april door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald. Wat hij heeft ge-smsd, dat wil de politie niet zeggen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Er is geen verkeersinformatie. Dat betekent dat we nu gelijk doorgaan naar de NTR met Lijn 1. Dit is Radio 1. NTR Lijn 1. Hier is Naida Orange. Goedemorgen luisteraars. Het is vandaag de derde woensdag in mei, oftewel verantwoordingsdag... Het is de dag waarop het kabinet Rutte Ascher vertegenwoordiging aflegt aan de Tweede Kamer over het beleid en de financiën van het afgelopen jaar. De minister van Financiën biedt vandaag het financieel jaarverslag plus alle jaarstukken van de departementen aan in de Tweede Kamer. En morgen, morgen volgt dan het verantwoordingsdebat. Ja, en wat wordt daar besproken? Nou, bijvoorbeeld is het geld terechtgekomen waar het terecht moest komen. Is er met dat geld bereikt wat de minister wilde bereiken en heel belangrijk... Wat zijn de effecten geweest van de gevreesde bezuinigingen? Ja, Morgen het debat, maar vandaag, vandaag mag u uw stem laten horen. U kunt uw hart luchten over het beleid van het afgelopen jaar. Welke bezuinigingen hebben volgens u goed uitgepakt en welke waren rampzalig? Laat het ons weten. Bel met 0800 1121. Of Twitter naar hashtag Lijn1. Mailen kan ook lijn 1 Ntr.nl. Wilt u mij en mijn gast en al mijn collega's hier in de bus zien zitten? Ga dan naar de website van Lijn1NTR.nl. Dit is Lijn1. De economie, ja, die zit nog in een recessie en consumentenvertrouwen is nog lang niet terug. Maar Anouk, Anouk geeft ons voor even in ieder geval alles terug. Jeruzalem, hoorde u. We gaan het hebben over verantwoordingsdag, want dat is het vandaag en morgen het debat. Bij mij in de bus professor Dr. Clemens Kool, hoogleraar financiering en financiële markten verbonden aan de Utrecht School of Economics hier in Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, ik begin maar meteen met u zelf. Welke maatregelen van, het, van dit kabinet uh, die zijn we genomen in 2012? Bent u tevreden mee? Nou, nou misschien moeten we even terug naar, naar 2012. Dat was natuurlijk een heel moeilijk jaar... omdat uh, het heel slecht ging met de wereld als geheel. Dus de wereldhandel die, uh, die is ingeklapt weer opnieuw. En daardoor is ook de Nederlandse economie, die heel open is... is daardoor uh, weer opnieuw uh, achteruit gekacheld. En ja, dan kan je beleid voeren zoals je wil, maar met een zo extreem open economie als wij hebben, gaat het dan altijd slechter. Dus vandaar dat 2012, als je naar de resultaten kijkt, slecht is uitgepakt. We hebben een begrotingstekort van, van dik 4%. En ja, dat is grotendeels het gevolg van dalende belastinginkomsten, omdat het met de economie slechter ging. Uh, nou, daarnaast is er natuurlijk in 2012 enorm veel gebeurd uh, met nieuw beleid. En dat nieuwe beleid, zou je kunnen zeggen, heeft een heel hoog pijplijngehalte. Want daar, daar zijn allemaal maatregelen afgesproken, maar de effecten daarvan worden pas de komende jaren echt uh, ja, die worden dan pas zichtbaar in, in de economie. Dus we, we kunnen pas, eigenlijk pas in 2017 zeggen of dat nou echt goed uh, uitgewerkt heeft of niet. Veel te vroeg. Nou ja, kijk, het, het totale pakket aan bezuinigingen waar we het over hebben, uh, dat, dan praten we over tegen de 50 miljard. En uh, in 2012 is daar nog maar, nou, pakweg, uh, een uh, 20%, 25% op zijn hoogst van.. Uh, van gerealiseerd. Dus de komende jaren, die, die gaan zwaarder worden dan ja. afgelopen jaar. Ja, maar goed, die verantwoordingsdag, die is er gewoon. En ja. we hebben jaarverslagen liggen, we hebben, ja. er is papier. Dus we kunnen gewoon naar iets kijken. Ja, nou ja, wat, wat natuurlijk, uh, wat heel belangrijk is geweest, is dat, uh, dat er eindelijk een besluit is genomen over het verhogen van de AOW-leeftijd. En dat is zelfs nog. Uh, Versneld, want eigenlijk zou de invoering uh, achteruitgeschoven worden, zou pas later ingaan. Maar we, we hebben gezegd van nou dat gaan we toch sneller doen. Nou dat levert voor de overheid natuurlijk geld op, maar dat, dat levert ook voor, ja, als, voor de economie als geheel een, een hervorming op die uh, naar verwachting positief gaat uitpakken. Dus dat is, dat is goed. Dus alles wat, uh, waarvan we zeggen kijk mensen leven langer, mensen blijven langer gezond, dus mensen moeten ook langer actief blijven en blijven werken. En dat, dat stimuleren we. Ik zou zeggen, dat is een, dat is een absolute plus. Een, een min is um, ja, eigenlijk de woningmarkt. Die zit volledig op slot nog. En uh, er is nog steeds heel veel onzekerheid. Uh, er wordt nog steeds onderscheid gemaakt... tussen starters en uh, huizenbezitters. En dat maakt het heel lastig om die doorstroming op gang te krijgen. Uh, nou, er is allerlei, allerlei gedoe in de huurmarkt... omdat... Uh, ja, de, het scheefhuren, dat moet aangepakt worden, maar dat gaat fout. De Belastingdienst kan de gegevens niet aanleveren. De woningcorporatie, sommige wel, sommige niet. Dus er zijn allerlei eh, stukken van, van de woningmarkt... die dringend hervorming nodig hebben. Ja, en dat is, dat is, dat, dat is tot nu toe niet gebeurd. Oké. Okay. En is er een besluit waarvan u zegt... dat hebben ze genomen, los, van, los als het gaat van die woonmarkt? Een besluit dat dat kabinet beter niet had kunnen nemen? Uh, nou, een van de dingen die ze besloten hebben... is bijvoorbeeld om de belastingvrije reiskostenvergoeding niet af te schaffen. En uh, dat hadden ze wel moeten doen. Hadden ze wel moeten doen? Dat hadden ze wel, uh, moeten, dat hadden doen. Ze wel moeten doen, natuurlijk. Ja, uh, een reiskostenvergoeding is inkomen. En, en hoe mensen dat besteden, dat is, uh, dat, dat is aan die mensen zelf. Maar om een deel van het inkomen belastingvrij te, te verklaren... en daarmee een subsidie te geven op, op mobiliteit... Dan denk ik, dat, is, dat is een fout besluit... Nou, ik ben er wel blij mee. Dan moet dat, ik toch eerlijkheid halen? Dat, dat, dat snap ik. Maar als je, als je uh, op macroniveau naar, naar het land als geheel kijkt... dan zou ik zeggen dat uh, dat, uh, dat is niet verstandig. Dus, maar goed, die hele discussie over... Uh, dat geldt ook voor rekeningrijden bijvoorbeeld... Uh, uh, dat, dat, die, die ligt heel moeilijk. Er is politiek... Weinig beweging in te krijgen, juist omdat het maatschappelijk draagvlak daar ontbreekt. Terwijl als je zegt van nou wat zou nou verstandig zijn voor de economie, zou je dat juist, uh, zou dat juist wel moeten doen. Ja. Even nog voor, want we kijken nu, het is verantwoordingsdag en we kijken dan naar het kabinet. Maar eigenlijk kijk, als we kijken naar 2012, dan kijken we naar Rutte 1 en 2. Maakt dat wat uit? Want je zit in die overgang. Ja, nou ja kijk, je, je kijkt altijd naar um, nou ja, 2012, dat is, dat, is, dat is sowieso een raar jaar. Er zit een, uh, uh, een grote component in van maatregelen die het kabinet Rutte-Verhagen uh, heeft genomen. En ja. Maar dat is altijd natuurlijk zo. Als je kijkt naar, naar één jaar, dan, dan heeft dat altijd uh, in dat jaar gebeuren dingen die al in 2011 of 2010 of 2009 mm -hmm. zelfs besloten zijn. Tegelijkertijd kijk je naar uh, het, beleid, het nieuwe beleid wat zo'n kabinet uh, in, in gang heeft gezet. En dan praat je natuurlijk vooral toch ja. over... Uh, wat, en wat, wat u... vindt u van dat nieuwe kabinetsbeleid? Um, nou, erg yo achtig Dus, dus uh, er wordt heel veel ingezet... en dat, dat gaan we dit jaar merken... op, uh, op belastingverhoging. Dus de, uh, op uit allerlei uh, hoek en gaten... worden er uh, nieuwe belastingen aangekondigd... Uh, uh, BTW is omhoog gegaan van 1921. Overigens, ook dat was eigenlijk al een beetje op, op bij Rutte Vragen het geval. Mm -hmm. Nou, dat is een slecht idee, vind ik, want dat, dat drukt de consumptieve besteding. En binnenlandse vraag is iets wat echt uh, versterking uh, nodig heeft. Nou, er is een bankbelasting bijgekomen, er is een assurantiebelasting bijgekomen, er is een energiebelasting bijgekomen. Dus je ziet een enorme hoeveelheid uh, belastingmaatregelen die. Uh, dit jaar uh, effect gaan hebben. Die, die dus in 2013 uh, de koopkracht behoorlijk omlaag uh, ja. gaan duwen. En daarmee ook de vraag. Want de prijsinflatie met 3,0% is het nog in vier jaar niet zo hoog geweest. Ja, nou, dus dat, dat is een, ja, je zou kunnen zeggen dat is een eenmalig effect. Hè, want, want over twaalf maanden dan, dan is dat er weer uit. Want die, mm -hmm. die, die inflatie komt van, van die eenmalige uh, verhogingen in het niveau van de belastingen. Um, dus het maar, is maar, niet uh, zo erg? Nou, dat het 3% is, is niet zo erg. Het feit dat het, eh, dat het in dit jaar een enorme aanslag op de koopkracht doet... is, is, is wel erg. De, ja, dus het de, de, vertrouwen van de consument neemt nog meer neemt af. neemt daar meer door af. En, eh, dus als je dan toch belastingen verhoogt... dan zou ik zeggen, de, de BTW is niet zo heel handig. En waarin, kijk, elk kabinet staat voor de afweging... wil ik nou mijn uh, tekort uh, beheersen door meer belastingen te gaan heffen? Mm -hmm. Of... Um, ga ik de economie hervormen, um, waardoor ik zelf minder uitgeef en waardoor de economische groei aantrekt. Nou, en Voorlopig wordt er heel veel ingezet, op, in ieder geval op korte termijn, op belastingverhoging. Dat gaat natuurlijk ook veel sneller. Hè. Je, je schrijft gewoon op uh, BTW, ja. gaat van 90. En u noemde 20. het een yo-yo-beleid. Jo ja. De dus, nou ja, we, we dus hebben... visie zit er niet achter nee, bij een yo-yo-beleid. Jo nee, we hadden een nullijn in de zorg. Nu is de nullijn weer van tafel. Uh, we hadden. Uh, een inkomensafhankelijke zorgpremie. Nou, die is weer ja. van tafel. Dus iedere keer opnieuw... Nou, lang geen lang ja, dus, dus, dus, Is het nu weer wel of niet? Ik kan het niet meer volgen. Ik ook niet. En heel veel van die dingen hebben pas de komende jaren hun beslag. Dus als je kijkt naar wat er in, de, in die tabellen staat... Van de, die, die de minister morgen gaat bespreken... dan zie je daar miljarden um, winst, zeg maar, of bezuinigingen... die in 2014, 2015, ja. 16, 17 gaan neerslaan. En dat hangt af van de... Um, ja, de volhardendheid, de vasthoudendheid waarmee de, po de politiek, de kabinet, kwamen aan de voorgenomen bezuinigingen vasthoudt. Als we dat dus weer veranderen, dan worden al, gaan al die plaatjes weer schuiven. En dan moeten we opnieuw gaan kijken of dat nou wel of niet resultaat gaat hebben. En die onzekerheid is heel groot. Ja. Ja. Even terug naar die, uh, ec naar die economie. En die, de economische groei, die, dat blijft een probleem. Heeft het kabinetsbeleid de economie negatief beïnvloed? Eh... Uh... Ja, dat ik, ik zou zeggen uiteindelijk wel. Ja. Hoewel we, we ons moeten realiseren... Nederland is een kleine economie in een hele grote wereld. En wij exporteren en importeren enorm veel. Mm -hmm. Dus wat ons eigen kabinet kan doen uh, voor onze eigen economie is beperkt. Dus wij, wij zijn voor een heel groot deel afhankelijk van hoe het met de wereld als geheel gaat. Ja. Maar de wereld als geheel doet het slecht. En dat is voor een belangrijk deel ook omdat Europa als geheel het slecht doet. Maar goed, de keuze om bijvoorbeeld wat u net uitlegde de BTW ja. te verhogen, de is, inflatie is, et cetera. Is, nee. Daar heeft de wereld buiten onze eigen wereld niks mee te maken. Nee, maar als alle landen in Europa op dezelfde manier bezuinigen... dan eh, hebben wij daar relatief veel last van omdat wij... Heel erg afhankelijk zijn van andere landen. Kijk, als al die andere Vanwege landen. Die of... ja, als al die andere landen nu, uh, nu heel hard gingen groeien omdat zij hun uh, overheidsbestedingen toelieten nemen, dan zou die btw-verhoging bij ons betrekkelijk weinig uh, effect hebben. Omdat wij dan gaan groeien doordat mensen uit het buitenland onze producten willen kopen. Maar als niemand dat doet, zitten we krap. Professor Kool, ik praat zo meteen graag met u verder over. Uh... De ver, ja, over de verantwoordingsdag en ons kabinet. Maar eerst het volgende. Uh, Wekers die heeft de afgelopen nacht verantwoording afgelegd. En het eindresultaat was hij mag blijven. Ik praat erover met André Krauwel... politicoloog, universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam... en de bedenker van het Kieskompas. Goedemorgen, meneer Krauwel. Goedemorgen. Wekers mag blijven. Is dat schadelijk voor het kabinet... Of was het schadelijker geweest als hij moest vertrekken? Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Maar het is in elk geval voor, uh, denk ik, het beeld van de Nederlandse democratie... niet altijd best als alleen maar uh, de regeringspartijen voor een staatssecretaris gaan liggen. En trouwens ook ChristenUnie en SGP. Maar uh, het overgrote deel van de Tweede Kamer heeft eigenlijk het vertrouwen in wekers opgezegd. En dat is natuurlijk niet goed, zeker niet als... Als hij dan blijft zitten, daarnaast is het beeld ook wat ontstaan is dat, ja, dat uh, he, onder zijn verantwoordelijkheid uh, miljoenen zijn weggefraudeerd uit Nederland. Dat is gewoon super slecht. En nu heet, heb je het beeld dat daar niemand voor gestraft wordt. Dat is gewoon niet goed. Ja, en nou riep vanochtend, uh, zei uh, meneer Van Pechtold uh, bij de collega's uh, van BNN Radio. Hij vindt dat Wekers alsnog moeten opstappen. Bent u het met hem eens? Ja, ik denk dat het beter was geweest als je had laten zien dat als onder jouw verantwoordelijkheid zoiets gebeurt, dat, dan gaat het niet om het, leven, het, het, het politieke leven van meneer Wekers, maar dan gaat het echt over iets heel fundamenteels. Namelijk als je zo'n zo enorme fout maakt onder jouw verantwoordelijkheid, ook al heb je het zelf niet gedaan, dat maakt niet uit, je bent er verantwoordelijk voor, dan is het goed om als regering te laten zien dat dat niet kan. Dat je dan iemand moet hebben die met schoon schoonschip kan beginnen en dat het nieuw kan aanpakken. Ja. Uh, en ik denk dat dat beeld gewoon inderdaad, uh, daar heeft echt Dat beeld is gewoon niet goed. En dat maakt het hele, hele kabinet zwakker. Dus dan is het veel beter dat ze iemand opstappen. Maar ja, uh, uh, uh, blijkbaar is Wekers een belangrijk iemand in de VVD en, en kan hij dus niet zomaar geofferd worden. Ja, de, uh, heeft u iemand? U bent, ik zei het al, de bedenker van de van het kieskompas. Uh, wat, wat wat vindt de kiezer hiervan? Ja, nou wij, wij, wij vragen niet, uh, kies komt uit als er verkiezingen zijn. Er zijn op dit moment in Nederland geen verkiezingen. Nee, dat Maar dat, weet dat kan, ik. Nog, komen, dat kan <laughs> nog komen, zeg ik altijd. Maar, maar we weten wel wat kiezers van politici vinden. Ja. En we weten ook uh, uh, in welke mate kiezers politici vertrouwen. En dat is niet altijd best. Mm -hmm. Dat is vaak vrij uh, laag. En juist dit soort incidenten, waarbij overduidelijk blijkt... dat een politicus er niet bovenop heeft gezeten, veel te langzaam heeft gereageerd of niet heeft gereageerd op een heel belangrijk zeg maar, nou ja, eh, probleem van de Nederlandse samenleving, namelijk dat ons belastinggeld wordt weggefraudeerd in het buitenland, Ja, dat, dat zal het vertrouwen in de politiek algemeen zeker doen, doen dalen. Ja. En daarom is het van belang dat je ook heel duidelijk laat zien dat als iemand een fout maakt, dat daar consequenties aan zijn en dat je niet zomaar kan blijven zitten. Okay. Luisteraars, u bent natuurlijk uh, uiteindelijk uh, de kiezer. Laat het ons weten, laat ons horen, bel naar 0801121. Heeft u nog vertrouwen in het kabinet? Wat vindt u van dit kabinet? Laat het ons horen, 0801121. Uh, André Krauwel, hoe vindt u dat de oppositie is omgegaan met die hele Bulgare kwestie? Nou ja, de oppositie heeft natuurlijk deels boter op hun hoofd. Kijk, het CDA maakt natuurlijk een hele grote show ervan uh, uh, gisteren. Maar uh, uh, u kunt er uh, uh, donder op zeggen dat elke regeling die er in Nederland is... met een, uh, hey, zeg maar, waar je speciale toelages toe krijgt en toeslagen... dat het CDA daarachter zit. Hè? De partij heeft van alle naoorlogse jaren maar negen jaar niet geregeerd... <laughs> en is dus eigenlijk volkomen verantwoordelijk voor al deze regelingen... die, die heel erg fraudevoelig zijn... De hele de Kamer heeft ook aangedrongen op het eerst uitkeren van allerlei toeslagen... omdat ze voor arme mensen zijn en daarna pas controle. Wat natuurlijk ook een absurd iets is, dat je geld al krijgt... en daarna komt ja. niet of je, er, of je er recht op hebt. Dat is vragen om problemen. Vragen om problemen, precies. U geeft mij alvast wat geld en later gaan we kijken of wat ik het mag hebben. Ja, dat ga ik lekker uitgeven natuurlijk. Uh, het dus... Dus dat is het, dat, de Tweede Kamer heeft wat dat betreft ook gewoon boter op hun hoofd... vandaar ook dat ik denk dat de verdediging van Wekers wat makkelijk was. Omdat de Tweede Kamer dit probleem zelf ook deels, grotendeels heeft veroorzaakt. Ja. En het CDA maakt mooie sier, maar het CDA kan dat niet, kan dat niet echt met, met droge ogen zeggen. De enige volgens mij die, ja, die daar goed uitkomt, dat is de SP en dat zijn de PVV... die, hè, die hebben nooit ringsverantwoordelijkheid gedragen. Die vinden het allemaal maar... Uh, ja. En die kunnen dan ja, die kunnen dan natuurlijk uh, mooi circus maken. En dan is het vandaag verantwoordingsdag. Ik heb het al een paar keer gezegd. ja En de regering zal ongetwijfeld alle wind van voren krijgen van deze oppositie. Maar wie doet het eigenlijk beter in uw ogen? Is dat het kabinet of de oppositie in het algemeen? Nou, de oppositie in het algemeen niet. Want dat zijn heel veel verschillende partijen waarvan sommige... Ja, heel duidelijk een koers varen tegen het uh, kabinet. En sommigen heel constructief meedenken. Denk aan de SGP en de ChristenUnie, die gisteren gewoon wekers steunen Dus de oppositie bestaat niet. Er bestaan verschillende oppositiepartijen. Uh, ik vind de oppositie vrij onzichtbaar. Mm -hmm. Ook de TV en Wilders, ook de SP. He, je zou kunnen zeggen dat, dat in Nederland het voor een oppositie heel moeilijk is... Als, als een regering zo'n brede meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Maar goed... Ze hebben wel een meerderheid in de Eerste Kamer en zouden dus veel meer muziek kunnen maken. Uh, en ik vind dus eigenlijk dat alle oppositiepartijen op dit moment ja, toch weinig inbrengen. Terwijl is het kabinet best wel kwetsbaar is, best wel veel fouten maakt, best wel zwak oog. Ja. zou je denken, nou daar, daar valt meer te halen. Even over, want u zegt, je kunt niet spreken van de oppositie. Is er informeel een oppositieleider? Nee, dat is een van de weeffouten van het Nederlandse uh, bestel. Hè. We hebben, uh, ons systeem is, is, is supergericht op alleen maar het vertegenwoordigen van allerlei verschillende groepen... waardoor we heel veel partijen in het, kabin, in het parlement hebben. Waardoor het voor... Hè, als je dan de oppositie aan het woord laat, dan moet je zeven of acht partijen aanhoren. <lacht> van tevoren ook nog niet eens coördineren. Het zou veel beter zijn om, zoals in Engeland... gewoon de leider van de grootste oppositiepartij de leider van de oppositie te laten zijn. <lacht> en die tegen de minister-president of tegen de minister... of tegen verschillende ministers echt het debat te laten voeren. En dat je die anderen ook nog even aan het woord laat. Leuk, maar ja. het is veel beter om één duidelijk geluid te laten horen... van wat het alternatief is, het belangrijkste alternatief is. En dat heb je in Nederland niet. En daardoor, ja, zo'n debat ook, want als natuurlijk wekers... Meningen krijgt, kan hij altijd het mooiste eruit pikken ja. en, en door wegkruipen. Meneer Krauwel, tot slot, kan Wekers nu vannacht weer rustig slapen? Of zou u zeggen, Wekers, uh, voorlopig worden het nog slapeloze nachten? Nee, aangeschoten wild. Dat probleem van die fraude is niet opgelost, want de regeling blijft bestaan. Sterker nog, er wordt steeds meer uitgekeerd. Het wordt een nachtmerrie voor meneer Wekers. En ik verwacht dat we heel snel binnenkort weer zo'n mooi debat hebben, want dan blijkt dat er ergens anders in Europa miljoenen zijn weggefraudeerd. Jeetje, aangeschoten wild. Dat wil denk ik uiteindelijk niemand zijn. Dus eigenlijk zouden we nu vanaf hier nee. wekers heel veel succes moeten wensen. We moeten hem heel veel succes en heel veel sterkte wensen. En vooral dat zijn ambtenaren uh, nu samen met uh, uh, het parlement... één, dat gat dicht. Uh, en twee, die fraude aanpakt. En als dat niet gebeurt, dan is wekers alsnog uiteindelijk straks weg. En dan wel terecht. Dank u wel, André Krauwel, politicoloog, universitair hoofddocent aan de VU in Amsterdam. Dank u wel. Terug in de bus, want in de bus zit nog steeds tegenover mij... professor Dr. Kool, hoogleraar financiering en financiële markten. Verbonden hier aan de Utrecht School of Economics. Uh, als u het goed vindt, ga ik even naar uh, onze luisteraars... want ik heb hier allemaal tweetjes. Maarten, rubber 1, zegt het volgende. Komt dat korte termijn denken, belastingverhogingen... niet vooral door de race om zo snel mogelijk naar de 3% tekort te willen? Uh. De, de 3% tekortnorm eh, is natuurlijk eh, een tweesnijdend zwaard. Dus we hebben een, eh, als Nederland hebben we jarenlang geroepen dat iedereen in Europa zich daaraan moest houden. En dat dat met name moest gelden voor Zuid-Europa. En nu, nu we zelf eh, daartegen aanlopen, zeggen we ja, eigenlijk eh, is, is dat niet zo verstandig. Dus ik ben het ermee eens dat het eigenlijk niet zo verstandig is. Eh, en dat zeker eh, mede daardoor korte termijn maatregelen eh, eh, snel gebruikt worden. We zouden dat niet moeten doen, maar we zouden dat als Europa als geheel niet moeten doen. Okay. Draakmug die zegt, kabinet wordt geleid door telegraaf Telegraaf roeptoetsers... plus de waan van de dag uit angst de kiezer te verliezen bij echt belangrijke maatregelen. Ja, ja kijk, kijk, de politiek wil herkozen worden. en. Um... Wat dat betreft uh, is, het, is het veel complexer geworden dan vroeger. Toen hadden we verzuilde politieke partijen waar iedereen vanuit zijn eigen zaal op stemde. En nu uh, wordt er bij wijze van spreken een volksreferendum over elk onderwerp gehouden. En dat is voor de, voor de stabiliteit van het beleid niet zo heel verstandig. Even terug naar, uh, naar die besluiten van het kabinet hè, en de maatregelen van het afgelopen jaar. Welke maatregelen ziet u persoonlijk graag nog genomen worden om het vertrouwen terug te krijgen in die economie? En in het kabinet? Uh, nou, ik zou zeggen twee dingen. Kijk, uh, wat we hebben gezien is dat de, uh, de omvang van, van de overheid in het totaal Nederlands nationaal inkomen... is de afgelopen vijf jaar gestegen van uh, rond de 45% naar boven de 50%. Dat betekent dat de overheid ondertussen meer dan de helft van het nationaal inkomen eerst naar binnen haalt en dan uitgeeft. Nou, op termijn moet dat terug, dus dat is een te groot deel. En dat is een zorg die uh, ook bij dit kabinet heel belangrijk, uh, heel, heel zwaar weegt. Dan um, nou kan je dat op twee manieren doen. Je kan zeggen, nou, we, um, we, we gaan bezuinigen. En dat bezuinigen um, zou er dan moet, toe moeten leiden... dat de overheid minder uh, beslag legt op de, op de algemene middelen. Um, het grote probleem is als alle landen tegelijk bezuinigen... dat dan de economie omlaag gaat en dat... Uh, je dan van de regen in de drup komt. Want dan daalt ook het nationaal inkomen zelf. En dat, je ziet nu alweer de voorspellingen uh, van de, van de uh, OECD, van het IMF... dat het volgend jaar toch weer minder gaat groeien op wereldniveau dan nu. Mm -hmm. En dat betekent dat, dat we ons met z'n allen in, een, in een, een vicieuze cirkel omlaag praten. Dus, dus er moet hervormd worden op langere termijn. Uh, de zorg moet hervormd, de woningmarkt moet hervormd, ja. de arbeidsmarkt. En tijdelijk zegt. meer tekort. Ik kom zo bij u terug. Ik ga even naar Beller, want mevrouw Tapak wil nog iets zeggen over de kwestie Wekers. Ja, goeiemorgen. Uh, ik hoor dat er bij de Belastingdienst te weinig mensen werken om te kunnen controleren hoe ons geld allemaal naar het buitenland wordt weggesluist. Dan stel ik voor dat ze wat mensen van de SVB lenen. Want die weten namelijk heel goed onze bejaarden na te vogelen als die ooit eens een keer samen gaan boodschappen doen. of twee keer in de week bij elkaar op visite gaan. Want dat kan wel gecontroleerd worden. Okay. En dat begrijp ik dan weer niet helemaal. Dus ambtenaren want... van de Sociale Verzekeringsbank lenen ja, dus ja, ja. die gaan werken ja, goed, bij de Belastingdienst? Dus Nederlanders kunnen heel goed gecontroleerd worden, maar buitenlanders die uh, frauderen, die kunnen we kennelijk niet controleren. Goed. Dank, u wel. Dank u wel voor oh. deze goede tip. Dank u wel. Terug naar de bus. Um, hervormen, zei u, uh, professor Kool een paar keer. Maar u noemde dit kabinet ook al een kabinet met een jo-jo-beleid. Uh, Dat gaat niet samen. Uh, nee, dat klopt. Um, kijk, er moet serieus gekeken worden naar de woningmarkt. Die woning, zoals ik al eerder zei, die zit op slot. Um, er is geen doorstroom, de huurdersmarkt is scheef. Uh, um, Woningeigenaren hebben een heel ander belang dan, dan starters. En bovendien zitten de bankenklem. Dus er moet, daar, uh, er moet daar structureel wat, wat veranderen. Um, Hetzelfde geldt voor de zorg. En er moet de, een visie komen. Er moet een visie komen op lange termijn... op hoe we die markt in beweging krijgen. En daar is ontzettend veel over geschreven. Alleen, al die maatregelen doen pijn. Dus hoe, hoe je het ook wendt of keert... Mm -hmm. um, pijnlijke maatregelen ook in de zorg zullen we moeten nemen... omdat het anders onbetaalbaar wordt. De zorg is nu al een van de twee belangrijkste um, onkostenposten van, van de ja. overheid. Meer dan een kwart van de begroting gaat er naartoe. En dat, dat blijft groeien, dus da, daar moeten we wat aan doen. Tot slot... Is er een maatregel die uh, zou het kunnen dat er. In... Welke maatregel zou eventueel in de toekomst genomen kunnen worden waardoor het kabinet valt? Is er iets dus wat ze echt niet moeten doen, met andere woorden? Maar als een kabinet dat valt, ja dat valt omdat de VVD en de PvdA het, het zodanig met elkaar oneens worden dat. Uh, uh, dat ze dit niet meer zien zitten. Um, en, en theoretisch kan dat. Um, ook over hele kleine dingen gaan. Dat kan ook over de, uh, de strafbaarheid van, van illegaliteit gaan, bij wijze van spreken. Of, of iets, iets kleins in, uh, in, in de zorg of, of op de arbeidsmarkt. Uh, waar kabinetten over vallen, dat kun je niet, voorspellen. Kan je niet voorspellen. Dank u wel, professor Kool. Ik sluit af met de woorden van Woutman, want die mailt... Boekhouden is geen besturen, calculeren is geen visie. Met je eens. Dank u wel. Tot morgen, luisteraars. Mooie dag.